Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Oost-Zetmaal 15 militairen gedood bij gevechten tussen het Oekraïnse leger en pro-Russische separatisten. Zegt het ministerie van Defensie in Kiev. De gevechten waren het hevigst tussen Lugansk en Donetsk. Daar vielen, volgens de regionale politiechef, ook twee burgerdoden. De Verenigde Naties zijn bezorgd over het lot van burgers in het conflictgebied. Gisteren vielen ook al 12 burgerdoden bij beschietingen in Donetsk. En een week geleden kwamen in Mariupol 30 mensen om het leven. De Duitse oud-bondspresident Richard van Weizsäcker is overleden. De CDU-politicus was van 1984 tot 1994 staatshoofd van eerst West-Duitsland en vervolgens het Herenigd Duitsland. Daarvoor was hij burgemeester van West-Berlijn. Van Weizsäcker is voor veel Duitsers de man die hen leerde omgaan met de donkere bladzijden uit hun verleden. Richard van Weizsäcker werd 94 jaar. Warehuis VND spreekt berichten tegen dat de banken op het punt staan de geldkraan dicht te draaien. De Telegraaf schrijft dat het voorbestaan van VND aan een zijden draadje hangt. omdat banken na vandaag geen kredieten meer willen verstrekken. In een reactie noemt VND de berichtgeving incorrect en schadelijk. Benadrukt wordt dat er nog steeds krediet wordt verstrekt. en dat het bedrijf met de banken in gesprek is over de toekomst van VND. De Spaanse linkse partij Podemos houdt vanmiddag in Madrid een massademonstratie. Geprotesteerd wordt tegen het financiële beleid van de centrumrechtse regering van premier Agoy. Podemos wil dat er een eind komt aan de stringente bezuinigingen. De nieuwe Spaanse partij behaalde vorig jaar vijf zetels in het Europees parlement. Podemos wil onder meer dat de rijken meer belasting gaan betalen en de pensioenleeftijd omlaag gaat. Bij het Australian Open heeft Serena Williams opnieuw gezegevierd. Het was voor Williams de zesde keer dat ze in Melbourne en met de beker vandoor ging. In twee sets versloeg ze de Russin Maria Sharapova. Het weer vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, maar vooral in de kustprovincies kan nog een wintersbuitje vallen. Komende nacht vriest het licht en in het zuidwesten kan wat regen of natte sneeuw vallen. Morgen vooral in het zuiden nog wat wintersneerslag, het wordt ook dan rond de 4 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Ik haast een kleur, want ze kwam regelrecht naar mijn deur.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 doodslag, doodslag ja, dat was het, nu wordt u nu Arno en grafje met Mami, ik breng u rozen voor het grafje van zijn moeder sneek hij man wat heb misdaan waarom toch liet jij je jongen eenzaam op de wereld staan Mami ik kan jou niet missen ik ben zo klein en zo alleen, ik kan nergens liefde vinden, waarom ging je van me Mami, ik breng u rozen, rozen van je kleine man.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 We've for. Eerst wat eten dan een zieke stokje misschien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 Als je kan, sluit de deur zo zachtjes. Als je kan, neem de achterdeur maar en haal 'em door je. Hand. sluit de deur zo zachtjes. Als je kan. Tussen ons mocht komen, dan hoor.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 the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 We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 Album, of de single is uitgebracht in de zomer van 1980. En de bijkant is de volgende plaat Wielke Alberti. je bent ga mee naar het strand. Ga mee naar het strand, laat je voeten zinken in het zand, laat de. Toch. Ga toch lekker mee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 Ik ben 17 jaar, daar vriend ik ben 17 jaar Ik hou van een zon, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht?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 Ja, nu heb ik een schip dat er een en beschijf. Een hond en een kat en een boek dat de titel draagt.